Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er hoeven geen extra maatregelen te komen tegen de droogte. Dat adviseert een speciaal team dat zich bezighoudt met de watertekorten in Nederland. Het neerslagtekort is de afgelopen week wel weer toegenomen. Maar ze denken dat de situatie iets gaat verbeteren als het de komende dagen gaat regenen zoals wordt verwacht. Dus voorlopig nog geen tekort aan drinkwater. Het kabinet is van plan een vergunning te geven voor de opvang van asielzoekers zonder dat de gemeente akkoord is. Dat is voor het eerst. Het gaat om een hotel in Alberg in Overijssel. Dat is gekocht door het COA. En al maanden praten COA-kabinet en de gemeente met elkaar over een vergunning. Maar dat kwam er niet rond en nu grijpt het kabinet in. In het hotel kunnen uiteindelijk 300 vluchtelingen een plekje krijgen. De konijnen van een gezin uit Amersfoort hebben in de tuin botten opgegraven van minstens drie mensen. Ze zouden onder meer een schedel hebben gevonden. De politie denkt dat het gaat om botresten uit de 19e eeuw. Er wordt nog meer onderzoek gedaan. En de ruzie in de McDonald's in Amerika om koude frietjes liep iets anders dan de politie daar vooraf had gedacht. Een man van 24 belde de politie zelf op en legde uit waarom hij boos was. Um, I guess our order was called. We don't even know our order number. So now our is sitting there cold. So when I come up, I say, you know, I Ja, ze hadden hem in de Mac niet opgeroepen toen zijn frietjes klaar waren. En toen hij erachter kwam dat het pakje op de balie van hem was, waren ze inmiddels lauw. Toen de politie zijn naam opzocht in de systemen, veranderden de zaken snel. De man wordt ervan verdacht een vrouw te hebben vermoord en haar in brand te hebben gestoken. Hij rende er vandoor, maar werd getezerd en alsnog opgepakt. En dan nog het weer vanavond, kans op onweer, vooral in het zuiden. Morgen een paar buien, dan 24 tot 27 graden. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland heb je bijna 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Knopen-Muidenberg en Naarden. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij knopen Burgerveen En op de A10 de ring Amsterdam, daar rijdt het wat langzaam tussen Lansmeer... en de Coentenal met 5 à 10 minuten vertraging richting Den Haag. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, zee, Zandvoort en Zomerheert. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Yes. Augustus. Weer een uitzending, boordevol lekkere muziek... bij ZFM Jazz hier vanuit Zandvoort. Samengesteld en gepresenteerd door Edward Rauhorst. A warm welcome to our listeners across the globe. In particular to our fans in sovereign democratic Taiwan. We openden met een ballade. En, en la oscuridad. In het donker. Nou, dat zitten we vandaag natuurlijk niet... Uh, het komt van de pianist en big band leider Arturo Ovaril... de zoon van de Cubaanse muzieklegende en trompetist Chico Ovaril... die in de jaren 40 vanuit Havana naar New York uh, was verhuisd. En uh, Chico die stond aan de wieg van de cubop Jazz... samen met uh, mensen zoals Machito... en die schreef en arrangeerde voor onder andere Benny Goodman... Stan Kenton en Count Basie. En die Chico Ovaril, Ovaril, die had uh, later zijn eigen bigband... en in de jaren 90 nam zijn zoon... Arturo, die big band van zijn vader, over en uh, de ballade die je net hoorde is te vinden op het album A Virtual Birdland uit 2020 dat verwijst naar het feit dat uh, alle muzikanten individueel op afstand uh, werden opgenomen tijdens die uh, corona eh, pandemie uh, en toch wist men uh, die remote recordings tot een uh, prachtige uh, geheel te smeden met uh, hier in dit nummertje een glansrol voor tenor saxofonist Ivan. Renta. Ja, vandaag krijgen we een uh, uitzending met uh, Latin Spirit. Boordevol, warme, uh, emotionele, meeslepende muziek. Zoals het volgende. van de Maracaspeler speler en van het orkest van de Maracaspeler speler en de vocaliste Machito. Uh, uh, een stuk uit een Afro-Cubaanse uh, jazz suite uit 1950. En in de band van uh, uh, die Machito zaten onder andere Charlie Parker en uh, Buddy Rich. Maar vaak wordt vergeten dat het, uh, die trompetist Chico Varel samen met die Bas uh, uh, speler Mario Bautza... Uh, dat die de schrijvers, componisten en arrangeurs waren... van die befaamde Afro-Cubaanse suites. Zoals je net hoorde, dat stukje heette Pregon. Um, en dat werd gevolgd door... Astor Piazzolla, de Argentijnse bandoneon maestro met Gary Mulligan. Ja, Gary Mulligan komt natuurlijk veelvuldig uh, voorbij bij ZFM Jazz. Meestal in een uh, mainstream jazz setting. Maar minder bekend is wellicht dat hij uh, samen met die Astor Piazzolla... in 1974 in Italië, in Milaan, uh, ja, een prachtig sessie opnam... Me vol met uh, tango muziek en jazz. Een uh, vergeten klassieker, Summit Rio Reunion Cumbre... Um, en het nummertje wat je daar net van hoorde, heette Close Your Eyes and Listen. Nou, dat gaan we zo doen ook bij het volgende nummertje. Begin de Beginning. back the night of tropical splendor, it brings back a memory evergreen. I'm with you once more, under the stars, and down by the shore. The palms seem to be swayed when they begin. just serene, until clouds came along to disperse the joys we had tasted, and now when I hear people curse the chance that was wasted, I know but too well what they mean. The key, the book, the book, and the die, die, the die, and the die, and the die. Eugenie Jones mijmerde over vervlogen tijden en gemiste kans in haar versie van Cole Porter's klassieker Begin the Bequeen. Een big queen is een soort van Caribische dans. Um, een klassieker uh, nummer uh, uit de jaren 30, maar in een nieuw jasje gestoken. En uiteindelijk leek ze ons uh, te manen om uh, ja, de dag te plukken: Carpe diem. En dat werd gevolgd door het nummertje Rascatje. Wat in Chicano-taal zoiets betekent als de lifestyle van een underdog. En dat nummer kwam uh, van uh, de hand van Diego Rivera, de saxofonist met de Mexicaanse roots uit de Michigan. En die timmert eigenlijk al zo'n 20 jaar aan de weg uh, zonder wereldfame te hebben verworven. En dat is uh, jammer, want uh, zijn albums zijn elke keer weer een uh, lust. Uh, voor het oor. En dit uh, komt van zijn meest recente LP Mestizo. Met daarop uh, uh, spelen mee uh, de drummer Rudy Royston, pianist Art Hiahara en trompetist Alex Sipiagin. En uh, ik hoop dat deze man Diego Ravera eens een keer in Nederland uh, te bewonderen uh, uh, zal zijn. Misschien iets uh, voor Noordje Jazz volgend jaar. Wie zal dat zeggen? Ik noemde hem zo even al, is een van de meer onbekend gebleven pioniers van de Mambo en Cubop Jazz. En hij maakte als uh, orkestleider in de jaren negentig een van zijn allerlaatste platen. Met daarop een uh, keur aan topmuzikanten, waaronder Conrad uh, Herwig hier op uh, eerste trombone. Het nummertje heet ja, gewoon Bolero en dat komt weer van een uh, suite. Het is een hele mooie mooi album vol. Ja, verschillende stukken in, in, uh, aaneensluitend een echte suite, zoals hij, Mario Bauza, dat zo voortreffelijk kon. We spraken zo so softly. You could hear Pindra. We sat so calmly. One could never tell. You and I were parting finally, quietly, sensibly. That moment you could hear a pin drop. We raised our glasses and wished each other well. and wished each other way. Set of M Jazz. Chucho Valdez, een historische opname, vader en zoon tezamen, uh, want dat was uh, hele lange tijd niet mogelijk. Bebo, een van Cuba's meest vooraanstaande muzikanten in de jaren 40-50, ontvluchtte het communistisch Cuba van Fidel Castro in 1960. En liet vrouw en kinderen, waaronder de Tina Chucho, achter. Hij belandde uiteindelijk in uh, Zweden, waar hij uh, nieuw leven en gezin opbouwde en vrij anoniem zijn geld verdiende als pianist in hotellobby's. En volgens mij pas eind jaren 70 kwam hij voor het eerst weer in contact met Chucho... die uh, inmiddels zelf een, een, een voorname Cubaanse pianist was... en uh, bekend werd als grondlegger, gr uh, grondlegger van uh, Irakeren, uh, een baanbrekende Cubaanse band. En vader en zoon verzoenden zich uiteindelijk met elkaar... wat leidde tot uh, een album, juntos para siempre, voor altijd samen in 2008... Uh, op dat moment was Chucho al uh, 89 en die hoorde je in het uh, linker kanaal voor degenen die in Stereo luisteren. En zijn zoon Chucho, 65 toen, op het rechter kanaal. En het heette ja, de jam van uh, de uh, ja Echt een historisch uh, uh, album. Moet je in huis hebben. Uh, over uh, onbekende, obscure en historisch gesproken. Bobby Cole, die hoorde je daarvoor. Uh, dat was uh, Frank Sinatra's favoriete saloonzanger. Uh, actief vanaf de jaren 60. Maar platenmaatschappij... die, die, die probeerde hem... Uh, in een soort van, als een soort van tweede... Sinatra te, te presenteren... die standaards uit, uh, uit de American Songbook... moest zingen. Maar uh, Bobby Cole... die weigde dat omdat hij vooral zijn eigen... songs wilde zingen. En uh, die, uh, dat hoorde je net... Uh, I Could Hear a pin drop En dat uh, is te vinden op een reissue... Uh, onlangs uitgekomen... van een obscuur album van hem... uit 1967, Point of... View. Um, het is misschien ook leuk om te vertellen dat die Bobby Kroll de eerste was... die uh, een jazzy uh, uitvoering had van uh, dat bekende nummer Mr. Bojangles... van de Country Roots-zanger Jerry Jeff Walker. En uh, dat, uh, die uitvoering, die, uh, uh, dat arrangement wordt eigenlijk tot op de dag van vandaag... door vele jazzzangers uh, gevolgd. Helaas maakten alcohol en drugs... Uh, een uh, voortijdig uh, einde aan de loopbaan van Bobby Cole. Dat deden niet alleen Bebo en Chucho Valdez... maar ook de in New York woonachtige Duitse bassist Martin Wind... in de song E Preciso Perdoar, oftewel Ik Moet Vergeven. Een Braziliaanse <coughs> song, vooral bekend geworden in de uitvoering... van João Gilberto en uh, uh, Stan Getz. Uh, met op saxe uh, hoorde je Scott Robinson. Dat was het eerste nummertje in dit tweeluik... Um, en dat komt van het album My Astorian Queen. Een ode aan de wijk, Astoria Queens in uh, New York. En zijn vrouw Maria, die hij al daar leerde kennen. Martin Wind dus. Um, en dat werd gevolgd door uh, ja, die fantastische Amerikaanse conga-speler-percussionist Ray Barretto. Uh, ja, die is te vinden op tal van pop, jazz en funkplaten. Uh, hij ontmoette Art Blakey, de beroemde drummer... al aan het eind van de jaren 40 tijdens jams in, uh, in de jazzclubs van New York. En hij maakte in 2003, zo'n twaalf uh, jaar na de dood van uh, uh, Art Blakey... een album, geheten 'Homage aan Art, Homage to Art... Um, waarin hij zijn uh, bandleden, die Ray Barreto, zijn bandleden laat spelen in de geest van uh, Art Blakey's jazz messengers. En het uh, swingende kubopnummer, wat je net uh, hoorde, heette Buus Bossa, van de hand van Blakey en Lee Morgan, als ik uh, me niet vergis. Het is uh, echt uh, uh, Ray Barretto's beste jazzplaat. Uh, we zitten aan, aan het einde van het eerste uur. We gaan eruit met de Venezolaanse uh, uh, uh, pianist, zou ik zeggen. Uh, Cesar Rosco. Hij maakt in eigen land Venezuela al faam met zijn vuurige pianospel. Hij week uit naar de Verenigde Staten... en begon Cubaanse en Braziliaanse muziek... als ook jazz met zijn eigen muziek te vermengen... via zijn formatie, Karmata Jazz. En daarmee gaan we eruit. Heavy Wave heet het uh, nummertje... van het album Rooted Forward. Uh, dus ja, muziek stevig verankerd... in de Latijns-Amerikaanse traditie... waardoor de uh, ja, vrij bijzondere instrumentale... Uh, instrumenten en, en arrangementen... Volledig uh, eigen tijdsklinkend, uh, volgens mij. Is echt een uh, fraaie plaat. Ik hoop dat je het uh, tweede uur ook gaat luisteren. Tot zo. Dan uh, gooi we nog meer de swing erin. Cesar Orozco. Heavy wave.